Die van beledigd door gelovigen, dan dreigen ze met moord en geweld. Waarom moeten wij leugens en betrokken van gelovigen altijd maar accepteren? Waarom mogen wij ons nooit beledig voelen als zij ons provoceren? Hey, hey, de verwerpen de ze onze waar? Als hun cultuur zo superieur is, waarom blijven ze dan niet daar? Met tienduizenden blijven ze komen van ons geld en geldvrijheid te genieten. Als dank dienen wij ons aan te passen aan de religie die ze achterlieten. Den Haag en Brussel, die knielen die moedig voor hen het paradag, voor ons de hel. Moeten wij een tolerantie tolereren, de kinderen laten indoctrineren. Waarom hun zelfmedelijden altijd accepteren met subsidies hun dogma's faciliteren. diezelfde vrijheid voor ons ongelukkig niet bestaat. Maar heet Demiet de wat meldt alleen de noemde jou soort al nuttige idioten. Ze willen helemaal niet met jou assimileren, Als je linkse ideologie niet is doorgeschoten. Zij zijn verraden en verkocht, politici zijn collaborateurs. Wie netjes melodiek krijgt, subsidie van de beloning in de beurs. Ze hebben het volk nooit iets gevraagd, wij moeten zwijgen en aan de kant blijven staan. De elite blijft zichzelf bereiken, dat is beter dan een gewone baan.